Gert met het NOS-journaal. Het tegenoffensief van Oekraïne speelt zich af in zeker vier gebieden... meldt het Meldent Institute for the Study of War. Volgens de Amerikaanse denktank heeft Oekraïne onder meer terreinwinst geboekt... rond Bakhmut, de stad waar al een jaar om wordt gevochten. Het Britse ministerie van Defensie spreekt van aanzienlijke operaties... in de afgelopen 48 uur, in het oosten en zuiden van Oekraïne. President Zelensky bevestigde gisteren voor het eerst dat het tegenoffensief is begonnen... zonder details te geven. Een hoge EU-delegatie bezoekt vandaag Tunesië. Europa wil met het Noord-Afrikaanse land afspraken maken over het tegenhouden van migranten. Onder meer in ruil voor financiële steun. President Said heeft al gezegd dat Tunesië niet de grenswacht voor Europa wil worden. Veel migranten steken vanuit Tunesië de Middellandse Zee over. Ze hopen op een beter leven in de Europese Unie. Ruim 10.000 huishoudens in Vlaardingen zitten sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Monteurs gaan de storing verhelpen, maar het kan geruime tijd gaan duren. Ned Steden zei dat er enige tijd rook kwam uit een elektriciteitsstation... waardoor die rook werd veroorzaakt, is nog niet bekend. Oud-president Trump heeft op republikeinse campagnebijeenkomsten uitgehaald... naar het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten... in verband met het meenemen en achterhouden van geheime staatsdocumenten. Hij sprak van een ridicule aanklacht zonder enige grond... opgesteld door corrupte criminelen die de boel belazeren. In Rotterdam-Beverwaard is een explosie geweest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is niemand aangehouden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden tientallen explosieven ontploft, onder meer bij woningen. Burgemeester Abu Talib zei eerder dat de ontploffingen samenhangen met de drugshandel. Het weer is zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht komt het af naar 16 tot 20 graden.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 Op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. hier de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allen.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 Op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Coor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En deze week weer een heleboel mooie, gezellige muziek. Want ja, het is een mooie dag met mooi weer. Misschien iets te warm voor sommige mensen, maar ja, het is of te warm of te koud. Als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weet je nog wel oud je een opname tegen... 28. En de volgende dame is geboren als Hendrika Sturm. Beter bekend als Rita Corita, geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekberg op 24 december 1998 was ze natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze, ze trouwde met de accordeonleraar, dat was Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Co-Rita. En in 1958 had ze een hit met Koffie Koffie. Lekker bakje koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse... dat daar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. En u hoort er nu met die plaat Rita Corita... met koffie, koffie, lekker bakje koffie. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Zal zijn vrienden meegenomen Op een uur dat een fatsoenlijk mens Allang in zijn bed ligt te droom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 werd al verwacht, de wieg stond dus al klaar. De nieuwe pa en nieuwe ma, die waren in hun sas. Omdat hun eerste kinderschap zo wel geschapen was. Twintig kleine vingers, O, wat zijn ze klein. En twintig teentjes. Dat moet een tweeling zijn. In dus, Daarom lijkt ze precies op maat.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 En twintig kindjes, dat moet een verenig zijn. Eén heeft een lipneus. daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op... Dat waren jonkers en de joffertjes met twintig kleine vingertjes...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 Nederlandse zangeres en actrice. En ze is natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge. Beter bekend als de zanger Willy Alberti. En natuurlijk, ze is de moeder van, weten we ook allemaal. En uh, u hoort er nu samen met haar vader. Willeke Alberti en Willy Alberti met een reisje langs de Rijn. Laatst trokken we uit de loterij aan. Langs de Rijn In een wip Zakkernoot Zat een klipje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de mannen Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, vier, vier Hades, vier, vier, vier Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwe ze schuit, schuit, schuit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 Geluk, zo'n kromme deuk, Boots, blaan, vast, wie is je zaar, wel vaar. Riep wat op, ik word zo maak. Oeh, ja, ze reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Davond zit de maan, schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje, bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Wat er is bier, bier. Een lieve een ijverwetse schuif, schuif, Allemaal in de kajuit, juif, juif Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo'n reisje Ze fluisterden zachtjes en kusten elkaar De Bruichom voorspelde zijn bruid met een lach Hoe hij de toekomst zag Over 25 jaar Zal ik jou nog steeds beminnen Ook al hebben wij grijs haar Want we blijven jong van binnen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 De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen en zei precies als toen Over 25 jaar zal ik jou nog steeds bevinden Ook al hebben wij grijs haar Want we leven jong van binnen Over 25 jaar Komen wij voor een feest bij elkaar als het gaat een paar over Een feest bij elkaar als het gehad een Over vijf 25... en 25 jaar. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. De volgende dame is Hendrika Elisabeth Janssen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. En ze was beter bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En had dat bijnaam de Jordaanprinses. En u wordt er nu Zwarte Riek met alle apies in de artis. Nee.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 En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt iedere week weer beschikbaar gesteld door Kordraar. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Onderweg zometeen John de Mol. Dat is de, de vader en de opa van. En ook Olga Lovina komt eraan, maar eerst in de Chico's. Het was een hilly-billy-trio uit Amsterdam, opgericht in 1947 door Simon Sint. De eerste hit van de Chico's, aanvang bestaande uit Simon Sint en Beb en Nico Veldberg, was Cool water. Dat hebben we zeker nodig met deze temperaturen, die we straks gaan krijgen. En er was een vertaling van het Amerikaanse Cool Water. De Nederlandse tekst werd geschreven door Simon Sint. De opvolger was een avond, nee, s'avonds achter het kampvuur brandt. En ik heb een andere voor u uitgekozen. De Chico's met toeter van papier.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 Deed hem beiden de dan zeven veel plezier. Toen riep zij naar beneden. Zo prachtig speelt geen tweede. Kom boven en niet meer, die doet er van papier. De minst ons veel plezier, wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden. Het meest van alles doet er zonder papieren tokraan. <middels>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 Ik was in één keer al pas zo vergeten. Ik wilde alleen nog Maria tot bruid. Maar op een avond kreeg ik een rivaal. Een cowboy zo hoest en zo wild. Hij vroegte en danste en droomde met Maria. Maria het meisje dat ik had gewild.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 geen schijn aan een kans en voetplots brandende. ...van Olga Lovina met In Tirol. naam muziek van John de Mol met El Paso. Hebben we volgens mij uh, twee afleveringen geleden ook al gedraaid. En de volgende dame is, uh, is er niet meer. Het is Adele Marina Ameetman. Maar u kent haar waarschijnlijk beter als Adele Bloemendaal. Geboren in Amsterdam op 11 januari 1933. En al daaroverleden, overleden op 21 januari 2017... ...was een, Nederland, een Nederlandse actrice... Cabaretier en zangeres. En afhankelijk trad ze op onder haar eigen naam... Adele Hammeetman. Later ook nog een korte tijd als Adele Hammeet. En Bloemendaal was de naam van haar eerste echtgenoot. En zo kennen we haar eigenlijk natuurlijk. Adele Bloemendaal. We hoort het nu met Zalmen... het nog een keertje overdoen. Nee, zal men het nog een keertje overdoen... want het was niet naar me zien. Laat men het nog een keertje over doen En begin maar bij het begin Zal men het nog een keertje over doen, Want het maakt niet naar de zin Laat men het nog een keertje overdoen En begin maar bij het begin Een voetbalclub uit Leer Verloor laatst met 5-4 Een supporter rende het veld toen op En riep vol van hoopsta. En het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Laat me het nog een keertje over het doen in het begin, maar bij het begin allemaal. Een plastic chirurg uit Weert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Vallen <tie> we het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Laten we het nog een keertje overen doen. In het begin, maar bij het begin.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 Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. Allaan hem het nog een keertje over doen, in het doen, en begin maar bij het begin. Je hand het best niet. Laat me zien. Geen mijn zien, stem kwijt. Kan we niet nog een keertje je doen.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 Middag, u luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik kijk een stadje, niet meer naar een schatje, voor oh zon, ja, doe. Haar bewezen hoe trouw ik kan wezen voor oh, Sonja, doe ik alles Mooi was het bij Ria, Sophia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja, enkel bij Sonja Oh, als je Sonja er zag Heus, dan begreep je tot slag. Was en stoken, voor zon, ja, doe ik alles. Draag heel tevreden de hemel beneden, voor zon, ja, doe ik alles. Mooi was bij Ria, Sofia en Mia, Yes, I am.